De autoriteiten beschuldigen de Oeigoeren... van banden met de terreurorganisatie al Qaeda. Het leger van Nigeria zegt dat het in de strijd tegen Boko Haram... 29 leden van de islamitische terreurgroep heeft gedood. De gevechten vonden plaats in de buurt van de grens met Kameroen. Boko Haram wil dat het noorden van Nigeria een islamitische staat wordt. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor verschillende bloedige aanslagen.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 Bart Meijer. Ja. hele goede morgen en welkom bij Start. Het programma dat gemaakt wordt door de BNN University. De komende twee uur vermaken we je met reportages, leuke telefoontjes, studiogasten en wat al niet meer. Judith ging deze week op zoek naar een paradijsvogel en daarvoor reist ze af naar Holte, want daar woont Stefan Schoppers. Op jouw website staan de magische woorden. Ik ga ze even citeren. Wie Stefan kent, denkt die is gek. Wie met Stefan omgaat, is niet meer te redden. Dan nou sta ik hier naast jou. Ben ik nog niet meer te redden? Wat, wat, wat houden die woorden in? En onze Jouke gaat naar Beverwijk... want daar ging een hele schoolklas kaal voor hun klasgenoot. Want je ziet er zelf verder uit als echt een stoere kerelpetje op... en uh, dan toch doet het wel echt wat met je, hè? Ja, ja, kijk, uh, ja, ik kleed me wel zo, maar uh, van binnen een klein hartje, hoor. ik, uh, Ja, geen woorden voor, eigenlijk. En in Naturalis willen ze graag een T-Rex-skelet krijgen. Wie wil dat nou niet? Nou, Martijn ging alvast graven. Hé, hey, iets hard. Dat zouden dus zomaar de botten kunnen zijn. Want ik zit wel op de goede plek in ieder geval. Ik zal het even uitgraven wat hier verder allemaal ligt. Ja, het zijn kleine botjes. Wat zou dat zijn? Ik ben heel benieuwd. Je hoort het allemaal straks de komende twee uur in Start met Bart. En we hebben een live verslaggever. Want onze verslaggeefster Esmee gaat vannacht naar het klokgebouw in Eindhoven... naar het festival We Are Electric. De programmering richt zich op een nieuwe generatie dance act... waarbij live performance en show centraal staat. Onder andere Major Laser, Hudson Mohawk en de Bloody Beatrocks treden daarop. Esmee, goedemorgen. Wat ga je daar doen vanavond? Ja, hoi Bart. Goedemorgen. Hey. Ik uh, zit in de auto naar Eindhoven en uh, het is de allereerste editie van het festival. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd... Er zijn 7000 mensen in het klokgebouw vannacht en wat mij daar eigenlijk wel over verbaast is dat het uitverkocht is. Want er zijn zoveel feesten en festivals in Nederland en toch hebben ze het voor elkaar gekregen dat het uitverkocht is. Nederland heeft namelijk 698 festivals en ja, dan, dan heb ik nog niet eens over al die feestjes die overal zijn. Dus uh, ik ga straks even vragen aan iemand van de organisatie hoe, ze, hoe zij het voor elkaar hebben gekregen om een nieuw festival uit te verkopen. Dat vind ik best wel knap. En uh, ik ga ook even bij het publiek checken waar ze precies voor gekomen zijn. Uh, ik, ik ben wel benieuwd. Wat vinden ze nou het belangrijkste? Is dat uh, de prijs, de locatie of, of gaan ze toch echt voor de line-up? Dus ik ga dat straks even voor je onderzoeken en dan, uh, dan spreek ik je straks weer. Tot zo!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 dat je in een nachtje blijft slapen. James Blunt met Stay the Night. Ja, de Noord-Brabantse Schuttersschilden... werden afgelopen dinsdag toegevoegd aan de nationale lijst... met tradities die moeten worden beschermd. Nou, het gejuich was van ver te horen op de BNN-redactie. Dat uh, staat dan op een lijst van immaterieel erfgoed... zoals dat met een mooi woord heet. Andere toppers op deze lijst, ik... Uh, Laat ze graag even horen. Papierscheppen in Utrecht of de bloemencorso van Sundert. Jawel, van deze tradities komen we dus nooit meer af. Maar wat hebben we eraan? Nou, Roel reisde af naar een schuttersgilde in Noord-Brabant. Dat was een jaar geleden toen Toon Wijdmans Europa-koning werd. Hij schoot een houten vogeltje van een paal af. En dan ben je opeens heel erg belangrijk in de schuttersgilde scene. Toon, nu zit ik in een clubhuis van het en ik hoop dat ik het goed zeg... Sint-Antonius Sint-Sebastiaan Schutterschilden. En dat is echt ontzettend oldschool. Uh, er, is, er is geen verwarming, maar we zitten nu naast een haardvuurtje. Uh, er zitten allemaal foto's aan de muur van het jaar nul. Zelf zie je er ook uit alsof je rechtstreeks uit de nachtwacht bent gestapt. Een, een grote zwarte hoed op met een witte veer... en uh, een rood met groen pakje aan met glimmende medailles erop. Beetje carnaval-ish, als je het mij vraagt. Uh, dus heel erg ouderwets allemaal, maar nu ligt er voor ons... Echt een gigantisch zilveren geweer. Zo'n meter groot, denk ik. Wat moet je nou met zo'n geweer? Wij met zo'n geweer, dan moeten we de... Ja, zondags doen wij daar mee schieten, met deze geweren. En waar, waarom heeft u dan geen handboog? Bijvoorbeeld wat ze in de nou, 1600 deden? een traditie, maar bij ons, bij het Schilden, is... Wij doen ook wel mee handboog schieten. Maar ik persoonlijk doe liever met het geweer schieten. Oh, lekker 2,0, lekker knallen. Ja, ook daar nog, ja. <laughs> dat zit er van daar van daarvoor in. Ja. Zo'n gild, ik heb me even op Wikipedia ingelezen, is eigenlijk het beschermen van de burgers. Dat was het vroeger. Ja, want nu is er niet zo heel veel te beschermen meer, toch? Nee, nou is er niks meer te beschermen. Nee, nee, nee. Kunnen we het eens proberen? Het geweerschieten, Ja, dat kunnen we wel proberen, ja. Nu staat er naast u een meneer uh, met een trommel, een grote trommel. Dus laten we dan ook even onder een goede schutterschilde mars naar de schietbaan lopen. Dat was dus de Europa koning die volop in de roos schoot. Dat zilveren geweer dat leunt dan uh, op zijn schouder en tegen een paal aan. Zeg maar een soort stabiliteit heb je dan. En dan schiet hij op een ijzeren plaat op een meter of twintig hoogte... op een soort lantaarnpaal-idee. En uh, nog steeds volledig in zijn pakje, volop in het groen met rood... en die, die zwarte hoed met de veer erop. En nu is het mijn beurt. Kijk, dat geweer dan zo op mijn schouder. En de koning laat mijn wapen nu. En dan kan ik nu mikken. Mis. Dit is dus een klein gedeelte van wat jullie doen in zo'n schutterschilder. Want jullie gaan ook nog de, de straten op met trommels. En jullie gaan naar begrafenissen om medeleden uh, te begraven en een eer te betonen. En daar kunnen we allemaal niet meer vanaf. Want jullie zitten op die immateriële erfgoedlijst. Maar wat hebben we hier nou eigenlijk aan? Nou, ik vind dat deze wel uh, de traditie moet houden van het gilder van... Uh, mee gilderpak en uh, mee te lopen en overal. Dat vind ik wel. Ja, dat hele traditionele, dat geloof ik allemaal wel. Zou, ja, van mij hoeft het niet per se, maar dat geweerschieten... vind ik dan wel weer heel erg vet. There'd be hiding, and I would lose myself to you, and I want. Michael Bublé en Ryan Adams, ik moet zeggen Brian Adams, met After All. Stel, je maatje krijgt tilbalkanker, moet aan de chemo en wordt daardoor kaal. Laat je dan uit solidariteit jouw bossie-krullen ook eraf halen. De klasgenoten van Bart op het Nova College in Beverwijk, die wel. 14 stoere techniekboys met een klein hartje. Het wordt tijd dat we de daad bij het woord gaan voegen. Hè? Dank u. Had jij dit verwacht, je hele school is uitgelopen. Nee, nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk, ja, er zullen wel een aantal mensen komen kijken. Maar wat hier aanwezig is, dat is echt uh, ongelooflijk. Dat is echt prachtig. Want jij ziet er zelf verder uit als echt een stoere petje op. En uh, dan toch doet het wel echt wat met je. Hè? Ja, ja, kijk, uh, ja, ik kleed me wel zo, maar uh, van binnen een klein hartje hoor. Ik, uh, ja, geen woorden voor eigenlijk. Want hoe, hoe lang weet je al dat je zo ziek bent? Uh, vanaf 23 september weet ik, heb ik het te horen gekregen. En toen uh, zijn we eigenlijk begonnen met de operatie en nu met de chemo's. En hoe begon dat in jullie klas? Want jij ging dat op een gegeven moment denk ik vertellen? Uh, ja. ja, ik moest naar het ziekenhuis. En eigenlijk dachten we dat het een kneuzing zou zijn. Dus niemand had er eigenlijk rekening mee gehouden. Ja, en toen uh, ja, ik was ik klaar in het ziekenhuis. Ik stuurde de jongens een berichtje. En uh, ja, opeens ja, meteen allemaal bellen, berichtjes. En uh, meteen uh, stonden die jongens volledig achter me. En uh, hebben ze me vanaf het begin tot nu uh, vreselijk gesteund. En dan nog zo'n mooi gebaar als dit. Ja, dat is, is alleen maar prachtig. Hallo. Volgens mij gaat het beginnen. Ja, we gaan Ge kijken. Ik Geniet ervan. Van. Dankjewel. Ja, ja. Nou, goed, ik denk dat uh, ik maar ga beginnen. Het zijn nu dus dertien jongens die op een rijtje zitten. De eerste twee gaan vast klaar zitten voor in de kappersstoelen. Kappersdoek over hun heen. Jij hebt wel een flinke bos krullen. Ja, zeker. Uh, dat blijkt wel. En zometeen? Ja, niks meer. Alles eraf. Wordt koud. Heb je het uh, zweet al in je handen staan of valt het mee? Nou, ik vind het nou wel een beetje spannend worden. Ook al die mensen natuurlijk die erbij zijn, die het steunen. Dat is toch wel een mooi gebaar. Uh, hey, ja, Zo'n te helemaal geen hamer meer. Ja, het is toch niet niks. Nee, hey, want het wordt ook nog winter. Ja, precies. Het is nu al koud is in de buitenland. Dus uh, zo'n tref ik bij iemand een mutsie maar lenen, denk ik. Want hoe lang duurt het voordat je bosje er weer is? Nou, ik denk een goed half jaar dat ik wel verder ben, hoor. Half jaar? Ja, het, zo, het groeit wel snel. Maar ja, inmiddels het komt het voorbij in mijn neus. Dus, uh... Weet je nog zeker dat je dit wil? Ja, zeker weten. <laughs> want nu wordt het wel heel echt, hè? Ja, klopt. Alleen een beetje jammer dat je naar jezelf kan kijken. <laughs> op dit moment. Heel confronterend. Ja, klopt. Ja, we doen het van onze maat, dus uh, daar gaat het om. Ja, hartstikke mooi. En wie gaat jullie, uh, jullie kaal scheren? De meiden van de kappersopleiding hier, van deze school. Dus jij gaat, uh, jij gaat eraan beginnen? Ja, ik vind het wel heel spannend hoor. Heb je, heel spannend. heb je vaker iemand kaal moeten scheren überhaupt? Nee, nee. nee. Ik uh, vind het te confronterend. Ook voor mezelf. En, ja. Maar nu weet je, dit is gewoon voor een heel goed doel. En dat vind ik gewoon heel fijn. altijd ja. ja. blijven loggen. Ja. Hij gaan de eerste baan al, hè? Ja. ja, het voelt aardig. Hoor ik hier iemand over terugkrabbelen? Nee. Maar... Ik zeg, je gaat toch niet terugkrabbelen, hè? Nee, maar, wel... Wel heel koud. maar staat het een vind je, of niet? Nee, je ja, al... nou, niet echt <laughs> Het is wel even wennen. Maar dat is niet belangrijk. Nee, niet belangrijk. Nee, daar gaat het niet om. Ben je al een beetje gewend? Gewend? Het is <laughs> de eerste vijf minuten van mijn leven dat ik mijn hoofdhuid zie. Maar het is het allemaal waard, dat weet ik. Heb je al een muts bij je? Nee, die ga ik zo meteen kopen. En dan gaan we gelijk even kijken of we nog wat donateurs erbij kunnen werken. Je hoort een reportage van Jouke van de BNN University. Als je het onderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... financieel wil steunen, dan vind je alle info op novacollege.nl. Start met Bart. Ja, dan gaan we nu iets heel anders doen. Het is tijd voor de rubriek en Nu je toch wakker bent... waarin we op zoek gaan naar mensen die alweer keihard aan het werk zijn terwijl de meeste Nederlanders nog op één oor liggen. En deze week is dat Renske Bijl. Renske is niet alleen keihard aan het werk, maar ook nog eens heel goed bezig. Ze woont op Cebu, als ik het goed uitspreek. Dat is in de Filipijnen. Ze werkt daar sowieso al bij een Nederlandse vrijwilligersorganisatie. Maar na die vreselijke tyfoen daar, kon ze zeker niet stil blijven zitten. Allereerst Renske, goedemiddag voor jou, goedemorgen voor ons. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hallo. Er zit wat vertraging op de lijn. Uh, maar allereerst, waar ben je en uh, ben jij zelf wel veilig? Ja, ja uh, wij zijn hier in de stad veilig. Uh, de tyfoon is over het noorden van Cebu gegaan. En uh, ja, wij zijn hier heel goed van afgekomen. Dus er is wel wat schade in de stad en uh, er zijn wat bomen om. En er zijn wel uh, huizen beschadigd. Maar vergeleken met uh, alle beelden die jullie op tv zien valt het heel erg mee bij ons. En uh, ik sta op dit moment op het vliegveld van Cebu. En er worden hier heel veel uh, slachtoffers van de tyfoon binnengebracht. En uh, de, op dit moment, ik weet niet of je het kan horen, maar er is net een vliegtuig geloof ik weer binnengekomen met uh, een hele groep nieuwe mensen. En die worden hier allemaal opgevangen. En uh, we staan hier met een groep mensen die allemaal eten aan het uitdelen zijn. En uh, uh, er staan hier allemaal uh, het medisch personeel. Dus er wordt hier uh, er wordt heel goed voor ze gezorgd. En uh, ja, het is echt fijn dat we nu hier ook echt even wat kunnen bijdragen. Ja, dat snap ik. Ben je meteen in actie gekomen toen je hoorde van alle schade? Ja, nou, het was voor ons... Uh, ja, natuurlijk wil je meteen wat doen. Um, het, ja, het is heel onwerkelijk uh, ja, wat je dan op tv ziet. Helemaal omdat het bij ons dan uh, natuurlijk erg meevalt wat dat betreft. Um, ja, we zijn eigenlijk wel meteen in overleg met de projecten waarmee we hier samenwerken. Ook gaan kijken van, is er iets wat wij kunnen doen? En, ja, er, er is meteen hier zo ontzettend veel, uh, veel actie opgezet. En uh, Iedereen is wel bezig met of een inzameling... Of of geld, of spullen, of dus zoals vandaag eten uitdelen. Dus er is, uh, ja, er is genoeg waar je bij aan kan sluiten, waar je kan helpen. En we hebben van de week zelfs meerdere keren ook moeten wachten voordat we... of dat we ook zijn weggestuurd Want we hebben op dit moment genoeg vrijwilligers dus het hoeft niet. Dat is wel heel bijzonder hier, dat echt iedereen wil iets doen en ja, uh, yeah, dat is wel heel mooi. Wat, wat kun jij precies doen? Jullie zijn een inzamelingsactie gestart, maar betekent dat dat je zoveel mogelijk geld probeert te verzamelen? Of... Uh, is dat ook eten of, of, of, of zijn dat andere hulpmiddelen? Ja, wat wij hebben gedaan, we zijn vorige week bij het uh, Sociaal Ministerie geweest hier. En dat is een van de centra waar ze voedselpakketten klaarmaken. En toen we daar waren, toen zagen we dat er eigenlijk niet genoeg voorraad was van alle spullen. Dus we konden eigenlijk voedselpakketten niet compleet maken. Want er was dan of geen rijst, of de vlees was op of vis... Of toen dachten wij van laten we zelf een inzamelingsactie beginnen, zodat wij ook eten kunnen kopen en dat naar die Ai, Ik hoor de lijn wegvallen, dat was Renske. Maar ja, we hielden haar ook op, natuurlijk, met haar goede werk daar eten uitdelen aan al die slachtoffers. Um, ik denk dat we de lijn niet meer uh, kunnen goedmaken. Nee. Dat was Renske. Nou ja, Renske, mocht je ons nog horen, heel veel succes met je project. En als mensen willen steunen, dan kan dat via Renske, maar natuurlijk ook op Giro 555. What a woman. Je hoorde uh, Salomon en de dijk. Ja, het is uh, vijf voor half zes. Het is nog vroeg als ik het uitspreek, denk ik. Het is nog half zes, inderdaad. Ik ben al een tijdje wakker. Maar heel Nederland ligt nog op één oor. Behalve jij natuurlijk als je luistert naar Start. We gaan even kijken naar wat er trending is op Twitter. Uh, wat gaat er zoal uh, rond op Twitterland? Nou, sowieso hashtag Sinterklaas. Dat zal je natuurlijk niet zijn ontgaan. De goedheiligman is weer in het land. En het bleek wederom zoals ieder jaar een barre tocht. De staf was kwijt. De stoomboot vaarde de verkeerde kant op. Maar gelukkig is Sinterklaas weer in het land. En kunnen de kinderen vanavond weer massaal hun schoen zetten. Dan is hashtag Rihanna ook... Uh, trending op Twitter. De zangeres van onder andere hits als Umbrella en Diamonds is trending, want uh, ze is gespot op een boot, maar dat niet alleen. Ze was naakt op die boot en ze zat op een man ook op die boot. Uh, en die foto's gaan nu rond op internet. Dus gelijk trending op Twitter. En dan Hashtag goud. En dat komt omdat Irene Wüst goede zaken heeft gedaan in Salt Lake City. De schaatsster won goud op de 1500 meter en dat deze ook nog in een nieuw Nederlands record. Maar er is nog meer goed schaatsresultaat, want de Nederlander Kjeld Nuis pakte zilver op de 1000 meter. Kijken we meteen ook even naar het laatste nieuws. En dat is onder andere dat een 19-jarige Italiaanse scholier heel hard moet boeten voor een Facebook geintje. Hij verdwijnt voor twee jaar en acht maanden in de gevangenis... omdat hij naaktfoto's van een 14-jarige medescholier op Facebook zette. Ander nieuws is dat een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot... en dan hebben we het over Nadesha Tolokonikov... is opgenomen in het ziekenhuis. Het bandlid werd de laatste dagen vermist... en vermoed werd dat ze in hongerstaking was. Het Russische punkcollectief punk strijdt voor vrouwenrechten in Rusland... met provocerende optredens. Daarom zaten twee van de drie leden in de gevangenis. En dan is het ook crisis bij onze Belgische buren. Want de piloten van Brussels Airlines gaan namelijk maandag in staking. Vanaf half zes, Nou, dat is ongeveer deze tijd, leggen ze het werk neer. De vakbond meldt dat ze de arrogantie van het bestuur niet meer aankunnen. En dat het bestuur zijn gemaakte afspraken niet nakomt. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het Belgische vliegverkeer. En dan kijken we ook nog even naar het weer. De hele nacht is er op verschillende plaatsen al sprake van dichte mist. En die mist zal nog wel even aanhouden. Dus pas goed op als je onderweg bent. Start met Bart. Dan is het tijd uh, voor de recensie. Iedere week in Start met Bart uh, recenseren we iets. Dat kan zijn van je schoonmoeder tot een nieuwe bioscoopfilm. En deze keer gaan we het hebben over de nieuwe show van Armin van Buren. Die ging namelijk afgelopen vrijdag in première. Een big deal in de dancewereld, want Armin zet daarin vaak de toon. Het was de aftrap van zijn wereldtournee uh, onder de naam Armin Only Intense. We gaan hem recenseren met Richard Spoelstra, event eventmanager, festivalganger... en bezoeker van Armin's eerste show afgelopen vrijdag. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. <laughs> Het is vroeg, hè? Ja, best is wel nog een beetje, hè? Ben je wakker gebeld? Ook dat. <laughs> uh, uh, nou, dat maakt niet uit. Uh, want uh, ik ben blij dat je hangt. Uh, je bent uh, uh, naar verschillende dance geweest. Al natuurlijk, want uh, je bent uh, niet-voor-niet-festivalganger en eventmanager. Dit was de mm -hmm. eerste keer dat je bij de, uh, Armin van Buren was. Ja, hoe was het? Vertel. Ja, het was super. We waren er uh, vrijdagavond, daarom waren er al naartoe. En uh, in het, sowieso in het psychodoom, wat, wat ik zelf een heel erg mooie zaal vind. En het, het was een gigantisch decor. wat was helemaal tot achter in het... Uh, Tenminste, de lamp het tot achter in de zaal. Waardoor je heel erg, als je in de zaal stond, een idee kreeg dat je in een club stond. En niet dat je naar een podium aan het kijken was. En ja, tijdens de show zelf ook allemaal gastoptredens van Ray Janssen, onder andere. Juju op zijn piano. Ik kon jou wel bekoren als ik het zo hoor. Maar verschilt een concert van Armin dan van andere dance-optredens? Ik bedoel, die hebben ook lampen. Ja, Nee, ik was uh, bijvoorbeeld naar de Swedish House van Vierbank geweest, maar dan merk je ook dat is echt alleen, uh, om het zo maar te zeggen, alleen lampen en dj's. En mijn Armen van Buren was het echt, uh, het was lampen, dj's en een heel stuk theater erbij. De trampolinespringers, uh, allemaal dat, professionele dansers, gastoptredens, dus een band zat er uh, af en toe bij piano optreden. Dus dat droeg allemaal bij aan de sfeer. Merk je zoiets ook in het publiek dat, er, uh, nou ja, dat, ze, dat, ze, dat ze dat wel uh, mooi vinden? Dat er zoveel extra's is geregeld? Ja, absoluut. Op het moment dat bijvoorbeeld iemand op piano ging spelen... dat Laureen Jansen naar buiten kwam... dan is het toch dat het publiek dat gaat net even wat meer mee... dan dat ze deden bij het nummer zonder dat er iemand extra meedeed. Hey, nou is het zo um, dat Armin van Buren dit jaar zijn titel van nummer 1 DJ in de wereld uh, verloor aan Hardwell. Betekent dat ook dat zijn populariteit een beetje talende is? Of merk je daar tijdens zo'n uh, concert heel weinig van? Nou absoluut merk je helemaal niks van. Ik uh, ben zelf tijdens de Amsterdam Dance event ben ook nog naar Hardwell geweest. Die komt dan nog in een kleine zaal. En daar ging het ook gewoon goed los. Maar als je hier bij Armin van Buren komt, die heeft zo'n sterke band met de fans. Omdat die alleen nog steeds maar... Trends blijft draaien en dat merk je zo echt. Er is een voor de liefde tussen hem en zijn fan. Dat is ongelooflijk. Ja, daar staat hij onbekend, hè? dat hij een hele goede band heeft met zijn, uh, met zijn fanbase. Maar ja, hoe uh, uh, zorgt hij ervoor dat dat ook tijdens het concert aanwezig is? Merk je echt dat er interactie is tussen het, tussen het publiek en hem? Nou, het decor waar hij nu in stond, dat was uh, best ver van het publiek af, om het zo maar te zeggen. Maar het mooie was: uh, in Amsterdam hield hij een kleine afterparty. Hij stond uh, van vier tot half zes uiteindelijk, want het zou tot vijf uur duren, maar hij stond half zes nog. Toen stond hij op een klein podium uh, midden in de zaal, Toen stond hij vanaf vinyl nog oldschool platen te draaien. En dan merk je toch dat hij, uh, ja dan staat hij maar een meter van het publiek af en dan gaat hij met na een half met ze praten en zo. het was zo mooi. Dus hij houdt die band heel klein uh, met zijn publiek, wat dat betreft. Ja, op het moment dat hij uh, de band klein kon houden, hielp hij het ook zeker. Hey, en uh, heb je nog andere mensen gesproken? Hoe waren de meningen verder? Ja, wat, wie ik heb gesproken. Iedereen vond het heel intent om het zomaar te zeggen. Ik voel al een beetje welke kant het op gaat, maar we gaan eens, uh, sterren geven. Hoeveel sterren zou jij de nieuwe show van uh, Armin geven? Ja, daar ga ik toch wel voor vijf, ben ik bang. Uh. <laughs> Ja, hij heeft, uh, het kan niet beter, wat jou betreft. Nou, ja, het is qua... Misschien zei het ook al in de intro. Van, hij geeft echt een nieuwe standaard aan hoe, een, uh, hoe je denkt over een show van een DJ. En normaal dacht je gewoon van een DJ en een grote lichtshow en mooie visuals. Maar nu ga je ook, als je nu naar een andere DJ gaat, ga je ook andere dingen erbij verwachten. Mm. Ik snap het, vijf sterren. Nou, hij kan ze in zijn zak steken. Armin Richard, Spoelstra, dankjewel. En uh, wie weet tot de volgende keer. Ja. Ook leuk. Miss Montreal. pass. Then tomorrow Hart van Miss Montreal. De Ja, haha. Het is weer tijd voor de Shaak. Iedere week is iemand van de B&A University de Shaak. Ik zal het even uitleggen. De vijf talenten van de B&A University verzinnen allemaal een enge, spannende, grappige ludieke. Het maakt allemaal niet uit. Ze verzinnen in ieder geval een opdracht. Deze opdrachten worden op een loodje geschreven en in een bak gegooid. In een andere bak zitten de loodjes met de namen. En door loting wordt bepaald wie welke opdracht moet uitvoeren. Nou, ik ben benieuwd wat ze nu weer voor elkaar bedacht hebben. Ja, sprookjesachtig nieuws uh, deze week. Een 18-jarig geadopteerd meisje uit Sierra Leone... Uh, debuteert deze maand als ballerina bij het Nationale Ballet. Nou, schitterend. Iedereen kan dus eigenlijk uh, ballerina worden. Daarom is ook de opdracht voor de Sjaak... Um, laat je scholen tot een ballerina of een ballerino. Um, maak je eigen choreografie en voer deze aan het eind van de week uit in een volle Boyd's Bar hier bij BNN voor de hele redactie. In het Gelderse Brummen was afgelopen zondagnacht een brand... waar twee mensen om het leven kwamen. Zulke branden komen helaas vaker voor. Daarom is het goed om voorbereid te zijn. Daarom moet de Sjaak deze week naar een brandweeroefencentrum om te kijken hoe hij of zij functioneert tijdens een brand. Er is nogal veel ophef over de Greenpeace-activisten die vastzitten. Dus mijn opdracht, ga een dag mee om te demonstreren met Greenpeace-activisten... Deze week was het Nationale Traploopweek, georganiseerd door het Diabetesfonds. Hun motto is, apseilen van je kantoorpand, of je neemt de trap. Nou, een topmotto, want iedereen zeilt natuurlijk wel eens ap van je kantoorpand. Of niet, maar dan moet je dat in ieder geval nog eens een keer doen. Dus dat is een opdracht voor de Sjaak. Ga eens apseilen vanaf een kantoorpand. In Amerika heeft een man 34 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Wij zijn natuurlijk heel onschuldig allemaal en daarom is de opdracht voor de Sjaak. Ga naar een gevangenis of een cellencomplex en laat jezelf daar een nachtje opsluiten. Ja, ze zijn weer leuk de opdrachten van deze week. Maar wie zal de opdracht uit moeten voeren? Luister maar mee. Laten we als eerste de opdracht gaan bepalen of zijn we het daar niet mee eens? Dat vind ik een ontzettend goed idee. Oké, okay, top. Nou. Ik denk dat Esme dat graag wil doen. zit weer uh... Een grote pot gaat Zit weer in een gevulde pot. Schud hem nog even door elkaar. ja, ja. ja heel goed. Deze maand debiteert een 18 jarige geadopteerd meisje... als ballerina bij het Nationale Ballet. Een sprookje dat uitkomt. De opdracht voor de Sjaak deze week... laat je opleiden op een balletacademie... Maak een eigen choreografie. Oh my God. En dans het eindresultaat... voor de hele BNN-redactie op het podium. Nee. <g electrolysis> nee. Ja. nee! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh nee. Ja, We hebben allemaal... Kijk, het is natuurlijk fantastisch... dat zo'n meisje die, die... nou in eerste instantie opgroeit als een kansloos... iemand, dat die gewoon... Iedereen, iedereen is in staat om een Martijn. ballerina te worden. Het is een hele faal, maar zij slaat natuurlijk nergens op. Het is ook een stukje aanleg wat bij mij in ieder geval mist, waardoor het even uh, ja, oh, oh, oh. bezig ja, dat oh, weten we nog helemaal Ik niet. Ik hoop uh, zo hoe dat Martijn het uh, moet gaan doen. Oké, okay, kom maar op met die naam. Ja, en de naam, hè. Oh. En degene die dus, uh, dus deze week... De ja. Shaq van deze week is geworden... Oh, nee, SP! Is dit fijn, jongens. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, eerlijk. Oh, cool. wanneer is het optreden? Oh. Ja, wanneer is het optreden? Want dan kunnen we de barfels reserveren. Donderdag. Oh, jongens. Ja, Ja dansen en ik zijn echt twee dingen die niet samen gaan. Ik zag dus, jou uh, net dansen als hallo. Dat, dat, dat, dat wordt een genot voor jullie. Voor mij wat minder, maar ik ga mijn best doen. Succes. Heel veel plezier. Doei, doei. Dank je wel. Doe Doei, doei. doei, -doei.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 De kick uit Den Haag met inderdaad Simone. De Sjaak. Ja, het lot beschikt. Esmee is al voor de vierde van de vijfde keer de Sjaak. Dat is het mooie aan dit item. Het lot bepaalt. Dus het kan ook betekenen dat je meerdere keren achter elkaar de Sjaak bent. En dat Esmee de Sjaak is betekent dat ze moet leren balletten en een choreografie moet maken. En als klap op de vuurpijl moet ze het ook nog eens opvoeren van de voor de hele BNN-redactie. Luister mee. Nou, ik kan dus nog helemaal niks met ballet. En daarom ga ik de hulp inschakelen van Sabrina. Want zij heeft haar eigen dansschool, Elita Dance Center. En ze is docent. Ja, nou ga maar staan. Dan uh, ga ik eventjes uh, posities uitleggen. Er zijn uh, zes posities bij ballet. Een eerste positie is erg belangrijk. Sta je in een V-positie. Pliegen wordt heel veel gebruikt. Dat is dat je in je eerste positie bijvoorbeeld door je knieën buigt... Dat gebeurt, uh, ja, gebruik je eigenlijk bijna alleen maar bij ballet. En natuurlijk uh, pirouette. Je moet je voet natuurlijk heel goed pointen, wat je heel vaak ziet in de spitse Dus je, maakt eigenlijk punt, je spant je voet goed aan en je maakt een goede punt van je voet, zoals het ook heet natuurlijk. En uh, nou, als je dat goed onder de knie hebt, dan kunnen we pirouette gaan maken. Oh, dat zag er goed uit. Ik geloof er niks van, maar... Ja, het is nou, wel, het is wel goed begin, voor... is er, begin is er. De basispasjes, dat gaat goed. Gaat ja, goed. Het, is, het is in ieder geval goed voor mijn zelfvertrouwen... dat jij het er goed uit vindt zien. Dus sta uh, ja. ik in ieder geval zelfverzekerd op het podium straks. Zo, so, het is bijna zover. Ik moet gaan optreden voor de hele redactie. Ik ben echt bloedzenuwachtig. Ik wil eigenlijk echt niet, maar ja, het moet. Iedereen heeft er zin in. Iedereen zit al klaar. Dus... Uh, ik ga beginnen. We gaan kijken naar Esmee Paagman met een ja. balletuitvoering. Mag ik een warm applaus voor deze danseres? <applaus> Mooie plié. Soepel in de heupen. De toetoe waait een beetje op. <tries> Mooie oversprong. Achterwaarts. Uitgangswaarde 7. En ze staat. En ze staat. En ik sta ook. Wat een uitvoering. Wat een vrouw. Wat een danseres. Sander Lantiga, wat vond je van mijn optreden? Nou, dat viel mij 100% mee. Ja, ik, uh, ik, kan, ik kan heel veel dingen. Maar een van de eigen dingen die ik niet kan is ballet. En uh, ik vond dat je... Ja, ik, ik kon nou niet zien of jij het nou echt... Of je ooit les had gehad of niet. Dus dat is alleen maar goed teken. Dankjewel. Dus wat dat betreft zag het er in ieder geval professioneel uit. Ik zou wel iets meer letten op die kniebuigingen en, en probeer je rug recht te houden. Maar los van dat was het een ruime voldoende. Patrick Rodiers, wat vond je van mijn optreden? Ik vond het fascinerend. Ik was ook een beetje ontroerd toen ik het zag. Uh, maar ik vond het vooral echt uh, ook heel goed combineren. Ja, dat rood met die zwarte bandjes bij het tapijt. Dus ik vond het echt, ja, je ging gewoon op in de ruimte. En ik was toevallig ook in die ruimte, dus je ging ook een beetje op in mij. Nou, dat viel hartstikke mee toch, Esmee? Je toetoe waaide een beetje op, maar die complimenten kun je mooi in je zak steken. Gaan wij door met sport. Want de verslaggevers van de B&A University zijn het niet altijd met elkaar eens. En eh, ze bespreken het nieuws dan in de, in de trein en discussiëren erover. Het zijn studenten, eh, dus die reizen met hun OV kaart Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng. University, University. ontspoort. Hives is natuurlijk al weg en uh, nu komt er het nieuwtje uit uh, dat jongeren Facebook terug toekeren, massaal. Is het zo dat Facebook straks ook verdwijnt? Ik denk het wel. Daar kun je eigenlijk op wachten, toch? Dat Facebook straks ook weggaat? Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk echt serieus dat Facebook heel erg definitief is. Ik denk echt dat dit een soort ultiem, een ultieme eindvorm is van de sociale media. En waarom dan? Om, Facebook, het is, wat alles betreft, is het best wel goed. Kijk, bij huis was het heel erg kinderachtig. En dat, daar ben je helemaal gek van. Maar en dat Facebook krijg je is best hier wel... er ook bij, hè? Want je krijgt nu, we hebben ook sinds kort smileys op Facebook. Ja, dat, dat, dat doet dingen. Facebook ja. juist wel goed. Ja. Facebook koopt ook uh, jonge bedrijfjes die... die net starten en ook heel populair dreigen te worden. Zo, zoals bijvoorbeeld Instagram. Gewoon opkopen die app. Maar ze hebben ook heel veel opties om dat gewoon weer weg te doen. Ik vind Facebook, vind ik echt, ik zou niet weten hoe het beter zou kunnen in ieder geval. En ik zou ook niet zonder kunnen. Wij dus ik blijf echt nog een tijd hier. Er wordt gezegd dus dat we meer naar Instagram gaan, naar Vine. Dat je korte filmpjes kan maken. Dus volgens mij gaat het uh, straks vooral om dat je foto's en filmpjes van jezelf kan plaatsen Met daarbij ja. een korte tekst. En dat is denk ik waar, waarom Facebook uh, ze nu een beetje... In de steek wordt gelaten. Dus de hele, de hele tekst die is aan het uitsterven. Ha, ik, ja, denk, denk, ja, toch? ik denk dan... eigenlijk dat er wel iets soortgelijks weer komt als Facebook. Alleen dat Facebook niet cool genoeg meer is omdat iedereen er straks op zit. En dat er wel weer zoiets komt, alleen dan ja, in een nieuw jasje. Ja, ik denk ook dat het wel gewoon trendgevoelig is, zeg maar. Dus dat, dat inderdaad, als iedereen erop zit, dan gaan sommige mensen weer zoeken naar iets nieuws. En dan wordt dat weer cool. En... Is Facebook straks weg. Maar wat Facebook natuurlijk wel heel knap doet. Is dat, het, dat het, bij Hives had je Hives. En dat, dat veranderde in een jaar gewoon. Eigenlijk, eigenlijk bijna niet. Nee. En als je een, een Facebook profiel of een pagina van een jaar geleden terugkijkt. En het nu weer voor je ziet. Dat is compleet veranderd. Met, met nieuwe, nieuwe vormen, nieuwe vormgeving. Maar ook dat je tegenwoordig erbij kunt zetten hoe je je voelt hè, bij een bericht. Ja. Dat is ook weer nieuw. Ja, en ze dus worden ook heel vaak. wat ze goed doen, vind ik dat ze, wat jij al zei, dat je functies kan uitschakelen. Want van ja. sommige dingen word je helemaal gek op Facebook en dan kun je ja. gewoon zeggen dat je dat niet meer wil. Dus wat dat dus betreft als... doen zij het wel goed daarin. Ja. Ik denk dat Facebook ook dat hele trendgedeelte een beetje achter zich laat. Want juist de kracht van Facebook is dat iedereen het heeft. Dus het is heel erg praktisch. Maar Bij toch? huis was het nog, soms is het cool om het eerste te hebben en dan weer weg te gaan. Facebook is gewoon praktisch, omdat iedereen het heeft. Dat is de kracht. Maar toch blijkbaar gaan de mensen weg. Dus is het ook wel weer trendgevoelig. Maar aan de andere kant, Facebook vernieuwt wel. Want net als Instagram hebben ze opgekocht. Dus ik denk wel dat ze proberen daarmee uh, ja, toch op de markt te blijven. Dus misschien ja, sterft het toch niet uit. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo.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 simple Gentle. Ja, onze verslaggever Esmee is in het klokgebouw in Eindhoven bij het We Are Electric Festival. Dat is een groot en nieuw festival met meer dan 7000 bezoekers. Het is nu nog in volle gang. Onder andere Major Laser, Hudson Mohawk en de Bloody Beat Rocks treden erop. Esmee, waar ben je op dit moment? Hoi Bart, goedemorgen. Ja, ik, ik ben inmiddels in het klokgebouw in Eindhoven. En ik zei het net al, ik ga uh, onderzoeken wat het belangrijkste ingrediënt van een festival is. En ik heb toevallig Maurice Pijker gevonden. Hij is uh, van de organisatie, hij is de boeker van het festival. Uh, dus ik ga hem even ondervragen. Maurice, uh, grote festivals raken steeds moeilijker uitverkocht. Hoe onderscheiden jullie nu als festival van andere festivals? Ja, ik denk dat we een beetje een... Uh... Een hele diverse line-up hebben in vergelijking met een hele hoop andere festivals. Ik als je gewoon het, het grootste deel van, van alle festivals op een hoop legt, uh, dat het uh, zich heel erg richt op één specifiek publiek. En ik denk dat wij er wat van afwijken, dat wij een beetje op een nette tikje alternatiever, hipper, hoe je het wil noemen, lowlands-achtig publiek richten. En dat dat een van de grootste, qua namen zal maar zeggen, het grootste onderscheid is. Plus dat we echt in een topplek, toplocatie zitten als klokgebouw. Wat ja, voor mij super aansprekend is. En mensen die het een beetje kennen, die gaan hier gewoon graag naartoe. Ja, want uh, jij zegt mensen die het een beetje kennen, maar het is natuurlijk een nieuw festival. Maar wat is volgens jou dan het belangrijkste? Is dat dan de locatie, de prijs of toch de line up Ja, Het is altijd een combinatie van dingen. Ik bedoel... Dat, Line-up valt gewoon niet te onderschatten. Ik denk dat mensen echt meer en meer gaan kijken naar uh, specifieke dingen die ze heel graag willen zien en uh, uh, dat ze heel erg letten op, uh, dat het uh, kwaliteitsnamen zijn. Maar ja, weet je, het mag ook weer niet te duur zijn. En uh, ik kan je vertellen, in uh, tegenwoordige tijd zijn al die artiesten knetterduur duur geworden. Dus ja, als je niet oppast, dan wordt je ticketprijs weer te, weer te duur. Uh, de locatie, wat ik net zei, weet je, ik denk dat een groot deel van de mensen het ook echt de klokgebouw wel kennen. Dat we een hele fijne, prettige plek vinden om, uh, om uh, uit te gaan. En uh, die drie dingen bij elkaar. Dat we en de ticketprijs uh, redelijk uh, goedkoper kunnen houden. En een dijk van de lijn op neer hebben kunnen zetten in een topplek. Ja, want uh, de, de prijs is inderdaad niet heel duur. Het was 30 euro. En, maar hoe doe je dat dan? Want jullie hebben wel grote namen. En je zegt net al, artiesten zijn super duur. hoe kan je het dan toch uh, zorgen dat die kosten laag blijven? Ja, is een beetje geheim van de smitte eigenlijk. Maar... Nee, we hebben gewoon, het klokgebouw is naar verhouding ook geen mega dure locatie en we hebben het zo kunnen plannen dat we uh, uh, dit feestje kunnen doen. In combinatie met een aantal andere evenementen die de weken daarna en daarvoor plaatsvonden. En dan kan je gewoon heel goedkoop uh, productie inkopen. Maar nou, dat soort kosten zal ik maar zeggen. Als je op die manier gewoon slim in kan kopen, kan je kosten naar verhouding vrij laag houden. En is het ook gemakkelijker om je tikkenprijs uh, laag te houden. Ja, en dat is wel gelukt denk ik. Want de prijs is laag en het is uitverkocht. Uh, ben je tevreden? Ik ben super tevreden. Het is echt fantastisch. En uh, hoe vond je de dag? Hoe vond je de nacht? Ik bedoel, uh, ja, is het wat je ervan verwacht had? Uh, ja, nee, het is echt hè, allemaal super gegaan. Ik bedoel, Major Lees was fantastisch. En het uh, publiek is uh, helemaal precies wat we verwacht hadden. Uh, ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. Dus uh, voor mij is het uh, topnacht. En zijn er dan ook al, ook al plannen voor een tweede editie? Ja. Oké, okay, nou uh, dat, uh, dat klinkt goed allemaal. Uh, het was een duidelijk verhaal. Ik, uh, ik ga straks nog even de mening van het publiek vragen, want ja dat is ook niet geheel onbelangrijk. Dus uh, ik spreek je zo je bart. Bart. Het Bart. Bart Meijer.